Rio dat nog minder een cent bezat Fernando, Alfredo en José De eerste speelde fluit, de tweede schoude graan De derde zag je elke dag als poetser staan Ze zaten zonder geld, dat was hun niet verteld.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 This